Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Belgische koning Albert heeft de voorzitters... van de Belgische Eerste en Tweede Kamer aangesteld... als bemiddelaars in de formatie. Ze gaan proberen een doorstart van de onderhandelingen te realiseren. De partijen konden het vrijdag niet eens worden... over het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. De Vlamingen willen het district opsplitsen. En de Walen willen ruil voor een financiële vergoeding. Maar daarover werd geen overeenstemming bereikt. In Guatemala is vanwege overstromingen en aardverschuivingen de noodtoestand afgekondigd. Zeker 18 mensen zijn om het leven gekomen. 12 van hen zaten in een bus die werd bedolven onder een mollerstroom. Guatemala wordt al dagen geteisterd door zware regenval. Voor de komende dagen is meer regen voorspeld. Op de snelweg bij Venlo is een voetganger overleden na een aanrijding. De man werd rond 9 uur op de A67 geschept door een automobilist. Daarna werd het slachtoffer ook nog aangereden door een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur stopte en waarschuwde de hulpdiensten... maar de man was toen al overleden. Waarom de man op de snelweg liep is niet duidelijk. De Servische Justitie heeft een internationaal opsporingsverzoek uitgevaardigd... tegen de Servische crimineel Luka Bojovic melden Servische media. Bojovic zou in opdracht van Willem Holleder een aantal liquidaties in Nederland hebben gepleegd. Naar verluidt zit de Servier in totaal achter twintig liquidaties in meerdere landen. Justitie in Nederland heeft hem drie jaar geleden geprobeerd naar Nederland te halen, maar hij is nooit uitgeleverd. Een dag na de aardbeving in Nieuw-Zeeland zijn de inwoners van de stad Christchurch opgeschrikt door naschokken. De zwaarste had een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. Gebouwen die deels al waren ingestort brokkelden verder af. Voor vandaag zijn windstoten tot 130 km per uur voorspeld. De vrees bestaat dat beschadigde gebouwen en bruggen daardoor instorten. Het weer volop zonnig en de temperaturen lopen snel op tot 20 graden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 Lascia così. Ik zie de... van antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. C comme gete comme un sourire quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien qui nous fait sentir étrangement bien. Choses qui dans en toi. Now, now, now, now Gonna set the roof on fire Gonna burn this motherfucker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 DJ. <laughs>